Wat je over mij en de andere reizigers van de duikende eend vernomen hebt, is dat we ingeslaagd waren een kernexperiment te voorkomen. Door ons verborgen te houden op een koraaleiland in de stille oceaan, hadden we kunnen verhinderen dat daar een atoombom gegooid werd, die het hele eiland van de kaart zou vegen. Met ons vieren hadden we dus een schitterende overwinning behaald op de machtige Amerikaanse vloot. En daar waren we bijzonder trots op. Maar toen onze eerste vreugde wat bedaard was, werden we weer met onze neus op de werkelijkheid gedrukt. En die werkelijkheid zag er niet erg fraai uit. Mensen, we hebben goed werk verricht. Dankzij ons is dit eiland gespaard gebleven. We hebben de natuur en de mensheid een grote dienst bewezen en daar ben ik blij om. Maar nu wordt het tijd om aan de andere gevolgen van onze actie te denken. Ja, voor onszelf ziet de toekomst er niet zo rustklerig uit, geloof ik. Nee, zeker niet. De Amerikanen zullen alles doen wat ze kunnen om ons in handen te krijgen. Natuurlijk. Wij hebben hun plannen in de bar geschopt en zoiets laten ze niet ongestraft gebeuren. Als ze ons in handen krijgen, wordt mijn duikende eend in beslag genomen en belanden wij in de gevangenis. Als dat ooit gebeurt, is het definitief afgelopen met onze verdere reisplannen. Juist. En daarom moeten wij een middel vinden om hier veilig weg te gaan. Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, professor. We zijn er wel in geslaagd om gemerkt aan land te komen en dat we de Amerikanen verrast hebben. Maar uh, hier weer vandaan raken zal niet zo makkelijk gaan. Ja, het eiland is door schepen ontzingeld. Zodra onze duikende een zich vertoont, wordt ze opgemerkt. Dat is zo klaar als een klonje. Dan moeten we hier blijven en ons verborgen houden tot ze het wachten beu zijn. Dat is uitgesloten, Marleen. We kunnen het hier onmogelijk lang volhouden. Maar wat kunnen we dan wel doen, oom? Oh? Ja, niet veel. We zouden het toch kunnen proberen. Ja, maar wat proberen? Ongemerkt weg te komen. Als we vannacht naar het strand rijden en dan onmiddellijk onder water verder varen, kan dat misschien lukken? Ja, de kans is uiterst gering, maar ik vind dat Marleen gelijk heeft. We kunnen het in elk geval proberen. Het is altijd beter daar werkeloos toe te zien. Veel heil verwacht ik er niet van, maar ik ben het ermee eens dat we iets moeten doen. Proberen we het dan vannacht? We proberen het. We bleven ons nog de hele dag schuilhouden en keken naar wat de schepen deden. Maar op de oceaan gebeurde niets bijzonders. Alle vaartuigen bleven voor anker liggen en schijnbaar er geen mens zich nog om ons. Er werd zelfs geen enkele helikopter meer uitgestuurd om ons op te sporen. Het zag er allemaal hoopgevend uit. Maar we lieten er ons niet door misleiden. We wisten al te goed dat er scherp uitgekeken werd en dat alles in het werk gesteld werd om ons te plissen. Toen de schemering inviel, begonnen we onze ontsnapping voor te bereiden. Hoe laat is het? 12 uur negen. Dan wordt het stil aan tijd. Zouden we niet beter wachten tot na middernacht? Ik weet het niet, maar we kunnen al beginnen met de camouflage van de duikende eendag te breken. Vergeet ook niet dat we nog een lange rit voor de boeg hebben om het strand te bereiken. Dat zal op zijn minst een uur zijn. Oh, veel meer, zus. Van deze keer zullen we in het donker moeten rijden. En nog wel zonder groot licht? Ah, dat wordt me toch, ja. We mogen nog van geluk spreken dat het volle maan is. Ja, beginnen we met de camouflage te verwijderen? Ja, er bestaat nu wel geen gevaar meer dat ze ons ontdekken. Ja, laat die takken en blaar hier liggen. Ze kunnen misschien nog van pas komen. Harder het werk, jongens. Dat is zo voor elkaar. Professor, ja, Coralis, zouden we de radio niet inschakelen? Waarom? Om te luisteren naar wat onze tegenstanders te vertellen hebben. Ah. Het is mogelijk dat we daardoor iets meer over hun plannen vernemen. Je hebt gelijk. Schakel het toestel in. Oké. Okay. Bericht aan alle vaartuigen. Bericht aan alle vaartuigen. Bij het intreden van de duisternis is bijzondere waakzaamheid geboden. De bezetters van het eiland zullen ongetwijfeld proberen vannacht weg te komen. Ik herhaal, bijzondere waakzaamheid is geboden. Alle radar naar en astiek apparaten dienen permanent in werking te blijven. Je ziet wel dat we goed aan gedaan hebben, even te luisteren. Hè? We raken hier nooit weg. Zodra onze duikende eend zich op het strand waagt, krijgen ze haar met uw radar te pakken. Als we snel onderduiken, kan hun radar ons niet meer opsporen. Nee, maar wel hun sonar en ASDIC. Wat zijn sonar en ASDIC? Maar dat zijn toestellen waarmee duikboten onder water opgespoord worden. Ze werken even doeltreffend als radar. Dan ziet het er wel lelijk uit. Maar toch moeten we erop wagen. We hebben geen keuze en ik stel voor al naar het strand te rijden. Misschien zijn onze kansen nu groter dan na middernacht. Nou, laten we het dan maar proberen. Goed, dan breng ik de motor aan de gang. Is iedereen klaar? Jawel. Dan wagen wij erop. Rijdt we weer naar de rivier? De rivier is de gemakkelijkste weg naar zee. En ook de veiligste. Als we dadelijk in onderduiken schakelen, we al meteen een radar uit. Maar niet de sonar en de alik. Oh, tegen die dingen hebben we toch geen Het Help allemaal mee uitkijken, want zo in het donker rijden, dat is, dat is lang geen pretje hoor. Nou, de rivier zal het beter gaan. Voorzichtig maar oom. Recht voor ons ziet een grote stroom. Oh, oh, we oh, moeten naar links uitwijken. Het werd een vermoeiende rit, die het uiterste eiste van onze zenuwen. We moesten ons niet alleen erg inspannen om alle hindernissen te vermijden en de goede weg te vinden, maar er was vooral de grote onzekerheid over de afloop van onze onderneming. We wisten immers dat er naar onze duikende eend scherp uitgekeken werd. Het duurde meer dan twee uur voordat we bij de rivier kwamen. Ik zie waterslimmen. Ah, ik begon al te vrezen dat we de rivier nooit zouden bereiken. We hebben het moeilijkste deel van de tocht achter de Ja, dat denk je maar, Marlene. Nu beginnen de aardigheden pas voor goed. Ik breng mijn duikende eend in de rivier. Laat je niet verrassen door de schok. Veiligheid voor de aan, Opgelet, daar gaan we. Dat is goed afgelopen. Ja, en varen is veel prettiger dan rijden. Nou, laten we maar dadelijk onderduiken, professor. Ja, dat lijkt me ook het veiligste. Is de kajuit goed afgesloten? Dat is in ochtend om. Dan duiken we. Ja, maar de rivier is hier niet erg diep. De koepel blijft getegenlijk boven water. Nou, dat zal wel beter naarmate we dichter bij de mond inkomen. komen. Over enkele ogenblikken zijn we helemaal ondergedoken. Als ik u was, zou ik het toch riskeren de periscope en de radioantenne boven water te houden, professor. Dat heb ik ook gedacht. Zo krijgen we iets te zien en te horen van wat er op de schepen gebeurt. Onze koepel is helemaal ondergedoken. Schuif dan de periscoop en de antenne uit. Zal ik de radio aanzetten? Ja, ja, doe maar. Er is nog niets te horen over de radio. Ja, tot die kunnen is onze duikende eentje nog niet opgemerkt hebben. Hoor. Maar dat zou nu kunnen gebeuren, want we naderen de laatste rivierbocht. Opgelet dan. Bericht aan alle vaartuigen. Waar heb je dan. Bericht aan alle vaartuigen. Onze sonar en asdik hebben een echo opgevangen. Ik herhaal, onze sonar en asdik hebben een echo opgevangen. Waarschijnlijk dat de bezetters hun schuilplaats. Het is mogelijk dat ze over de rivier de zee willen bereiken. Verdorie, ze hebben ons al te pakken. Ja, ik zal toch maar doorvaren, professor. Yes, we proberen het. Hou de radio ingeschakeld, Coranissen. En jij, Piet, kijk door de vinnestep. Attentie, teniscoop. attentie. De Astrik en tonar worden sterker. Het staat nu wel vast dat de bedakkers van het eiland via de rivier proberen te ontkomen. Ze ja, laten zich niet verschalken. Als ik me niet vergis komen twee vaartuigjes in onze richting. Dan kunnen we niet ontsnappen. Wat moeten we dan doen? Ja, er blijft maar één mogelijkheid. Welke? maken. Terugkeer naar onze schuiten. Ja, ja, zo vlug mogelijk. Anders hebben ze ons te pakken. Ja, want die twee kleine vaartuigen zijn al gevaarlijk tikje nader. Zwenken dan en terug de rivier op. Er staat voor ons niets anders op dan op over kop weer de rivier op te vluchten. We deden het en luisterden intussen naar wat er verder over ons gezegd werd. ATTENTIE! ATTENTIE! De sonar en atlik signalen verzwakken weer. Het komt ons voor dat de bezetters rechtsomkeer gemaakt hebben en weer de rivier opvaren. Waakzaamheid blijft geboden. Een nieuwe uitbraakpoging is niet uitgesloten. Verdraaid. Die kerels weten alles van ons af. Het lijkt wel of ze ogen hebben waarmee ze in het donker en ook onder water kunnen zien. Ja, dat geeft je een goede omschrijving van de en sonar toestellen, Marleen. Die apparaten zijn inderdaad de ogen en de oren van de marinevaartuigen. Ja, ja, maar uh, dat betekent dat we als ratten in beval zitten. Huh, ontsnappen is niet meer mogelijk. Ze hebben het net goed gehaald. Het enige wat we kunnen doen is terugkeren naar ons vertrekpunt. Onze duikende eend opnieuw goed camoufleren en hopen op een wonder. Opgevast... We verlaten de rivierbedding. Bericht aan alle schepen. Alle ASDIC en sonar-signalen zijn uitgestorven. Het betekent dat de bezetters van het eiland met hun toestel de rivier verlaten hebben en weer het binnenland ingetrokken zijn. Alle richtlijnen over waakzaamheid blijven van kracht. Alles weten ze, alles. Iedereen moet meehelpen uitkijken om de weg terug te vinden. Bij deze duisternis is het een te zware opdracht voor mij alleen. Twee uur later bereikten we weer ons vertrekpunt. Het enige wat we konden doen, was onze duikende eend opnieuw zorgvuldig camoufleren en dan naar bed gaan. Onze tocht was zwaar geweest. En het rijden door de nacht had zo'n grote inspanning geverst, dat we volkomen uitgeput waren. Deze keer konden we ons niet op beroemen een overwinning op de Amerikaanse marine te hebben behaald. In Onze tegenstanders hadden zich veel sterker getoond dan wij en ons hopeloos in het nauw gedreven. We brachten een sombere nacht door. En de volgende morgen kon zelfs het opgaan van de stralende zon onze moedeloosheid niet helemaal verdrijven. Ik moet toegeven dat ik geen uitleg meer zie. Wij zitten als ratten in de val. Ik vraag me af, professor, of we niet moeten proberen te onderhandelen. Onderhandelen met de Amerikanen, Coralis? Dat zal niet veel opleveren, denk ik. Mm, daar ben ik nog zo zeker niet van. Verklaar je nader, wil je? Kijk eens, die mensen kunnen onmogelijk weten hoe lang we het hier zullen volhouden. Nee, niet zo heel lang. Dat weet je zelf ook wel. We zullen spoedig gebrek aan voedsel hebben. Nou goed, maar dat weten die Amerikanen niet. Misschien denken ze dat we het weken of maanden lang zullen volhouden. En dat zou betekenen dat zij hier zelf ook al die tijd te wachten moeten houden. Ja, niet met hun hele vloot natuurlijk. Maar wel met op zijn minst een paar schepen. En daar zullen ze ook echt tegenop zien. Dat bedoel ik net. En daarom verwacht ik wel iets van onderhandelingen. We zullen er nooit in slagen er ons uit te redden. Ja, Dat geloof ik zelf ook niet. In elk geval zullen we gestraft worden. Maar door te onderhandelen kunnen we misschien verkrijgen dat de straf niet zo zwaar zal uitvallen. Corrales kan gelijk hebben om... Als je de zaken zo bekijkt, dan voel ik ook wel wat voor het idee van Coralis. Ik niet, ik niet, nee, nee, nee, nee. Maar als jullie met z'n drieën vinden dat er gepraat moet worden, dan doe ik het. Ja, we hebben er niet bij te verliezen, maar alles bij te winnen. Goed, dan stel ik me in verbinding met de commandant van de torpedobootjager. Ze schakelt de zender in. Dat is klaar, professor. Hallo, hallo. Professor Januari roept de commandant van de Amerikaanse torpedobootjager. Hallo, hallo, hoort u mij? Hallo professor Januari, wij horen u. Wat bent u op te zeggen? Wij willen onderhandelen. Wat bedoelt u met onderhandelen? Het is ons duidelijk geworden dat we er niet in zullen slagen ongemerkt van ons eiland weg te komen. Ik ben blij dat u te horen zeggen professor. Vroeg of laat moet u zich ja, Maar eh, over dat vroeg of laat wil ik het net met u hebben commandant. Het, Zegt kan, u maar? het kan lang duren voor we ons gewonnen geven. Al die tijd zult u hier voortdurend enkele schepen ter bewaking moeten achterlaten. Dat ligt inderdaad in onze bedoeling. En vindt u ook niet dat zoiets een grote verspilling is? Dat hebben we graag voor over om u in handen te krijgen. Ah. Yes. Welke straf zal ons opgelegd worden? Daarover kan ik u niet inlichten. Wat er wel vaststaat is dat uw toestel in beslag zal worden genomen. en dat u zelf en uw vrienden voor een militaire rechtbank gedaagd zullen worden. Ah. Wel nu, ik heb een voorstel. Ik luister. Als u ervoor zorgt dat mijn toestel niet in beslag genomen wordt en dat ik het later terugkrijg, geven we ons onmiddellijk gevangen. Zo niet, blijven we ons verborgen houden en kunnen uw schepen hier nog wekenlang wachten. Nu, wat zegt u van mijn voorstel? Professor Januari, u moet begrijpen dat ik daar niet alleen over kan beslissen. Ik moet mijn chef raadplegen. Dat begrijp ik, ja. Uh, laten we zeggen dat ik u over een uur weer oproep. Dat is afgesproken, professor. Uh, ja. Maar of het veel zal geven, ik toch. U hebt het schitterend gedaan om januari. En persoonlijk geloof ik dat het wel resultaat zal opleveren. Dus Neem beslist niet weg dat we de nor ingedraaid worden. Oh, nee, maar het belangrijkste zou zijn dat u duikende eend gered werd. Bovendien kan die gevangenisstaf best meevallen. Want als bekend raakt waarom wij in de gevangenis zitten... ...zal het publiek zo fel protesteren... ...dat we wel weer vlug op vrije voeten zullen staan. Ja, en ik vind ook dat we in de eerste plaats... ...aan het buikende eend moeten denken. verlies zou het ergste zijn wat ons kan overkomen? Ach, maar wat het wordt. Ik vond ook dat Onja Jan Jwai er goed aan gedaan had... ...de commandant van de torpedobootjager... ...een overeenkomst voor te stellen. Het gaf mij hoop dat die man het idee van Ongadivari niet onmiddellijk van de hand gewezen had. Hij had, in tegendeel dadelijk beloofd er met zijn chefs over te praten. Het kon volgens mij niets anders betekenen dan dat hij zelf ook veel voor een dergelijke overeenkomst voelde. Met ons vieren wachten we ongeduldig tot het uur verstreken was. Corrales, het uur is om. Ik roep de commandant weer op. Ik zet de radio aan, zo, thuis al. Hallo, hallo, hier professor Januari. Hoort u mij? Hallo, professor Januari. Hier de commandant van de torpedobootjager. Het uur is verstreken, commandant. Hebt u nieuws voor ons? Jawel, professor. En laat ik u maar dadelijk zeggen dat het geen goed nieuws is. Verklaar u nader, commandant. Want beloofd heb ik uw voorstel aan mijn chefs overgebracht. Ze hebben me opgedragen u te zeggen dat er wat onderhandelen. In kan zijn. Het betekent dus dat mijn toestel in beslag zal genomen worden. Het is. Uw toestel wordt verbeurd verklaard. Dat betekent dat ik het voorgoed kwijt zal zijn. Ja. Bedankt voor de inlichting, commandant. Zeg uw chef dan maar dat we nog lang kunnen wachten op onze overgave. Oh, dat is misgelopen. Het betekent nog min of meer dan het einde van de duikende eens. En van onze wereldreis. Ik had wel gedacht dat die Amerikanen zich niet zouden laten overhalen. Ze zijn te fel op ons gebeten. Wel, dan blijft ons geen hoop meer. We hebben al het mogelijke geprobeerd. Goed, goed, goed, goed, maar ik geef de strijd nog niet op. Misschien is er toch nog ergens een uitweg. Alleen een mirakel kan het nog hebben. Toen ik dat zei, kon ik natuurlijk niet weten dat het mirakel zich al aan het voltrekken was. We kregen er pas een vermoeden van toen om januari op een gegeven ogenblik weer de radio aanzetten om te luisteren naar wat de Amerikanen te vertellen hadden. Vringend bericht voor alle schepen. bericht voor alle schepen. De meteorologische dienst meldt dat boven de oceaan een orkaan tot ontwikkeling gekomen is. Hij kreeg de naam Susanna en verplaatst zich snel in deze richting. Neem onmiddellijk de nodige maatregelen om hem het hoofd te bieden. Ik herhaal, neem onmiddellijk maatregelen om hem het hoofd te kunnen bieden. Einde van het bericht. Verdorie. Dat er nog aan. Ik heb eens gelezen dat die orkanen hier ontzettend krachtig zijn. en vreselijke verwoestingen kunnen aanrichten. Precies, maar ja, daarom maak ik me verschrikkelijk ongerust. Stel je voor dat die orkaan pal over het eiland trekt. Hij zou makkelijk onze hele duikende eentenlucht in kunnen zuigen. Hé, hey, maar wacht eens even. Wat is het, Coralis? Marleen heeft me daarop een idee gebracht. Welk idee, Coralis? Het is misschien gewaagd, maar het zou beslist kunnen lukken. Coralis, je spreekt weer in rafelen. Misschien biedt de orkaan Susanna ons de gelegenheid te ontsnappen. Hoezo? Zo'n orkaan gaat gepaard met reusachtige wervelwinden, niet? Met tornado's die alles meetuigen. Goed, maar precies in het centrum van die wervelwind, in het oog van de orkaan dus, is het windkil. Dat is zo. De meteorologische vliegtuigen die uitgestuurd worden om de orkaan te bestuderen, maken daar gebruik van. Ze proberen tot in het oog door te dringen, en wanneer ze het eenmaal bereikt hebben, ondervinden ze niet de minste hinder meer. Wel nu. Dat zouden wij ook kunnen proberen. W wat proberen? Onze duikende eend in het oog van de orkaan te krijgen en zo weg te komen. Nee hey, zeg, wat een idee. We zouden gewoon met de orkaan mevliegen zonder dat de Amerikanen er iets tegen kunnen doen. We zullen wel de handen vol hebben om hun schepen tegen de storm te beschermen. De kans is zelfs groot dat ze op vertrek niet eens opmerken. Ze zullen genoeg met zichzelf te stellen hebben. Coralie, je idee is geniaal. Geniaal, geniaal. Maar gevaarlijk. Niemand van ons heeft ooit een orkaan beleefd. Dat, dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen. Maar als gewone vliegtuigen erin slagen in het oog van zo'n wervelwind mee te vliegen, moet onze duikende in dat toch ook kunnen om januari? We moeten ze erop wagen, om. Het is een enige gelegenheid om te ontkomen. Ik vind dat het beslist de moeite van het proberen waard is. Alles zal ervan afhangen of het centrum van de orkaan werkelijk over dit eiland trekt. Ja, maar als dat gebeurt, dan moeten we het proberen. Ja. Laten we verder naar de weerberichten luisteren. Attentie. Attentie. De orkaan Susanna verplaatst zich met een snelheid van ongeveer 160 km per uur in oostelijke richting. De kans is uiterst groot dat hij pal over dit gebied zal trekken. Neem alle mogelijke voorzorgen om de schepen te beveiligen. Zowat een uur later wisten we zeker dat de orkaan Susanna werkelijk pal over ons eiland zou razen. We zagen de storm uit het westen naderen. Op de oceaan lagen de schepen bijgedraaid. Toen besliste Oom Janivari het grote avontuur toch maar te wagen. Is de kayak goed afgesloten? Je stopt dicht. Veiligheidsgordel We zijn klaar, Oom Janivari. Dan breng ik de motoren aan de gang. En nu opletten mensen. We laten de orkaan over ons heen rasen. En zodra we in het oog zitten, stijgen we snel op en proberen in de windstille zone te buiten. Als we daarin slagen, zijn we schredd. Ja, maar als we niet in slagen, kan als de buikende eentje geslacht worden. Ik ga het in januari. Susanna na versnijden. Wat we een We zitten middenin. Als we het even kunnen houden, zitten we in het oog. Professor, het wordt niet stil. Januari, opzijgen! Daar gaan we dan! Het zijn gelukkig. We zitten midden in het oog. Vrij dan! Gebruikmakend van het windstille gebied... midden in de helse orkaan... en geleid door de vaste hand van oom Januari... vloog onze duikende eend... in oostelijke richting de vrijheid tegemoet.